Idee. Ze hield zich onder meer bezig met ethiek en het homo-eemans. In de tweede ronde van de KNVB-beker heeft Pec Zwolle rode JC uitgeschakeld... terwijl in kerkraden na verlenging 1-0 voor de Zwollenaren. Verder ligt de eredivisieclub VVV uit het toernooi. Uit bij Go Out Eagles werd het 4-4... waarna de strafschoppenserie werd gewonnen door de thuisploeg. Vier eerste divisieclubs werden uitgeschakeld door amateurclubs. Dat waren FC Os, Fortuna Sittard, Almere City en Excelsior. Het weer nog, vooral in de kustprovincies, kans op enkele buien. Later in de nacht regen in het zuidoosten. Overdag in het oosten bewolkt en wat regen. In het westen een paar buien en ook wat zon. Het wordt een graad of 17.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 Not me.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 Thank you, man. Zesloten, denk al als ze slapen, wil ik even weg van al mijn dromen. Maar ik slapen, staan in de slaapeloze nachten. met in de licht te blikken blikken voor ijzer in de stad voor mijn zukers. Zo in mijn eentje, mijn visie is cijfer. Zliet in mijn bed. Ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op mijn master plan. De kans met de daarvoor nog de geef. Dan hoe ver ik ben. Hogen volgen mij, net alsof ik in een film zit. Vingers de kiebel in zijn duiken. En we stil zit. Klaaf voor de arts. Zie je Delanine Kiks. Verslaven, Net alsof jij aan de heroïne zit. De klok tikt door, tijd om te slapen, dan blijf ik mijn gap. Maar gapen. de zon breekt door. Achtervolgt op mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen. Daarom ik dicht. Wat. I'll lay in bed.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 ZANG I Was het moeilijk om te merken dat ik de zoek jij me toe niet in betekent. Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft 50 verdachten van de rellen in haren beeld, die nog niet zijn opgepakt. Die mensen worden op korte termijn van hun bed gelicht, zei de Groningse korpschef Dross in Pauw en witteman in het programma zei burgemeester Bad dat Haren op dit gewelddadige scenario uiteindelijk niet was voorbereid. Volgens Bad verklaarden politiemensen na afloop nog nooit met zulk geweld te zijn geconfronteerd.